De onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren dreigen te mislukken, schrijft de BBC. Premier Netanyahu zou tijdens een bezoek aan Washington met opzet de gesprekken in Doha hebben vertraagd. Al bijna een week onderhandelen Israël en Hamas in de Qatarese hoofdstad Doha indirect met elkaar. Ze zijn het op veel punten oneens, zoals de mogelijke terugtrekking van Israëlische militairen uit Gaza en de distributie van hulpgoederen.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 De orde werkt aan maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo moet er bij zware strafzaken altijd meer dan één advocaat aanwezig zijn bij gesprekken met een cliënt. Drie locaties in Cambodja, die werden gebruikt door de Rode Kmer, worden opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Ook de massagraven, bekend als de Killing Fields, komen op die lijst te staan. Het communistische schrikbewind kostte 1,7 miljoen Cambodjanen het leven. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zon. Behalve in het Noordoosten, daar kan nog een bui vallen. Het is 23 tot 27 graden. Morgen, wolkenvelden en soms zon. Som, en dan zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. in She came to explode in chest with love in She's a Scorchian, killing me softly, Lauren or Kevorkian. Can't tell if she's cuckoo or corky when I her name and she say, Call me Ten." GFM Okay I'm the one who took you.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 Beetje man kan I'll see that to the alien Here we go Z F M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 Do like seeing it was me alone when I asked you. Welcome to my Laat me